Egyptische moslims hebben in korte tijd tientallen koptische scholen, kerken en kloosters aangevallen. De afgelopen dagen zijn 74 meldingen binnengekomen van aanvallen op koptisch-christelijke doelen... in het zuiden van het land en in de hoofdstad Cairo. Vooral aanhangers van de moslimbroederschap hebben het gemunt op de kopten... omdat die verantwoordelijk zouden zijn voor het afzetten van president Morsi. Van de 82 miljoen Egyptenaren is tussen de 7 en 11 miljoen koptisch.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 leuke dingen is uh, dat ik uh, van de week uh, kreeg ik een uh, mail uit uh, Amerika en uh, er is iemand uh, die hier uh, even naar zit te luisteren en die heeft uh, gezegd dit is een heel mooi nummer alleen die persoon uit Amerika die gaat uh, nu nog niet uh, aan de slag met het uh, nummer en ja, uh, het, uh, het is toch uh, wel interessant als je zo'n liedje opstuurt met een Engelstalige vertaling erbij van uh, nou is dit wat maar kreeg krijg uh, wel een uh, mail van uh, dit is een, uh, absoluut een heel mooie song en het is niet de eerste het beste. Ik heb het al over Laurie Lieberman. Die heeft het al uh, gezegd. Over, uh, over dit liedje van uh, Jan van Piekeren En Johan Frans en Wilco Koster. Uh, ze waren hier een uh, tijdje terug in uh, de studio. De bedoeling was dat ze live gingen spelen. Helaas is dat niet gebeurd. Uh, met uh, enkele reden. Maar ze willen nog wel een keer uh, terugkomen. Tenminste, dat hebben ze beloofd of gezegd. En wij uh, willen graag uh, aan die belofte wel uh, voldoen. Om ze nog een keer uh, opnieuw hier uh, te laten spelen. Uh, zoals uh, dat we... Uh, ...oorspronkelijk hadden bedacht. Maar ja, dan moeten we wel een uh, extra boxen hebben. We moeten nog een extra dit en een extra dat. En dan uh, kunnen we volgens mij... Komt wel... allemaal goed. Dat gaat ook zeker wel allemaal goed. Kleine gaan. stapjes komen er wel. Uh, juist. Uh, Marcus, dankjewel. je uh, Daar begonnen we dus het tweede uur mee. Uh, we sloten af met een uh, nummer uh, in het eerste uur... ...met Kashmir Hakim Angels. Dat is van de eerste EP die ik gemaakt heeft vorige week... Hadden we al iets van hem gedraaid van zijn tweede EP. Mailman heette dat nummer. Uh, nou, Nederlandstalig hebben we gehad. Doen we dan ook iets aan buitenlandse inbreng? Jawel, jawel, want we hadden het net over Laurie Lieberman. Nou, hier is het toevallig. Bricks Against the Glass. Dat is het album wat, uh, wat ze gaat uh, doen. En in oktober dan, uh, gaat ze een uh, fixe tournee doen in Amerika. En wat daarna gaat gebeuren, dat uh, moeten we nog maar even afwachten. In ieder geval zal Nederland ook wel weer op het uh, lijstje gaan staan. Uh, zodat ze dan uh, deze kant op uh, gaat komen. Ze heeft ontzettend veel uh, Nederlandse uh, contacten in, uh, in dit land. En dan mag ik uh, toch uh, zeggen van... ja, uh, daar ben ik er eigenlijk eentje van. Maar er zijn er nog meer. Dus, uh, dus het, uh, we zijn echt niet uh, de enige. Maar ze heeft iets met, uh, met dit land. En uh, dat uh, zal dan ongetwijfeld te maken hebben... met uh, dat nummer wat we vorige week hebben gedraaid. On these Streets San Francisco. Er zit ook een Nederlands randje aan. Uh, Ruben Heijn is daar namelijk op uh, te horen. Maar dit is dan toch uiteindelijk iets uh, van... Uh, nou, laten we gewoon eens uh, het titelnummer er maar eens even bijpakken. Want uh, ik, uh, draai, ik had iets uh, anders uh, klaarstaan. Maar dat uh, gooien we even lekker fijn uit. Uh, we gaan het titelnummer draaien van het, uh, van het album Bricks Against the Glass. Hier is uh, Laurie Lieberman met dat titelnummer. Against the glass. Looking back, looking back, I was hopeless, just a hack, just a sheep who would leap over anything that's steep. He was everything I loved, love was everything I feared. So I made a mess of that in the rearview mirror, and the summer came. And the winter too The birds flew south Like they always do And I followed And I Never meant to make you cry I guess I never realized And never asked Why you were searching Throwing bricks against the glass But I know you're somewhere Throwing bricks against the glass met het uh, nummer What Do I Say van, uh, en, uh, dat is een radiotrekker en dan denk je van, hé, hey, ik heb uh, toch nog zelf een seconde over, weer voor dezelfde keer weer, uh, weer helemaal niet goed afgesneden maar goed, uh, maakt niet uit uh, lossen we wel uh, weer op uh, hebben we dan, uh, dan hebben we gewoon ook even wat uh, werk er komt er nog eentje voorbij hoor, uh, dus uh, de mensen zijn nog niet helemaal uh, van ons af uh, eens even kijken, ik heb nog, nog iets uh, staan, ja, ja, ja, hier dit moet ik even hebben en dan ben ik weer een beetje te vroeg. Uh, en dat, uh, dat, is, uh, uit, dat komt uit uh, Ermelo. En zij heeft een, uh, zij heeft een album uitgebracht. Uh, en dat is Marieke Burger En dat nummer dat heet uh, Wat wij gaan draaien. Through my eyes. zo'n stukje instrumentaal werk van uh, Sommerhuus. Uh, dat is uh, van uh, Vera Jessen-Jurund. Die samen met uh, Peter Jessen dit, uh, dit tweetal hebben gevormd. Dit was instrumentaal. Het, uh, ik, denk, ik neem aan dat er nog, uh, ook nog wel wat andere werk uh, gaat komen. Maar goed, uh, het is ja, het is uh, apart. Dat, dat sowieso. Maar ik vind het uh, wel even de moeite waard om het uh, te laten horen. Van wat, uh, wat ze nou precies aan het doen zijn. En uh, Vera, uh, kennende, hebben we haar wel eens uh, gehoord in uh, Babbles Bones. En uh, dit werkje kreeg ik uh, van de week uh, van haar uh, toegestuurd. Uh, trouwens, uh, er is nog uh, meer wat ik uh, moet hebben, en, uh, want de berichtenbox. Zat al uh, aardig vol van uh, Alternative FM. Moet ik eventjes uh, erbij pakken. Want uh, er was iemand die had ook uh, een uh, stukje SoundCloud uh, toegestuurd. Zul je altijd zien en beleven. Hebben we... Oh ja, kijk. Ja, ja, ja. Ik heb hem al. Uh, is uh, van uh, Tony uh, Sprockelenburg Wie is dat? Nou, uh, hij heeft uh, samen met uh, Bernard Joyce... Uh, een uh, beetje onze uh, uh, open dag een beetje opgeluisterd. Uh, en uh, van de, uh, vandaag, of eigenlijk gisteren, zat er, uh, zat er iets in uh, de mailbox. En ik, ik ga nu gewoon eens even kijken van uh, stiekem wat het, uh, wat het is. Want uh, ja, je weet het maar nooit. Uh, en hij doet mee, deze Tony Sprocklenburg. Hij wil meedoen aan de grote prijs van Nederland. En uh, daar heeft hij dus uh, allerlei stemmen voor nodig. Uh, maar goed, uh, ja, dat, dat, dat, dat is uh, gewoon uh, nodig om, uh, om uh, bij te kunnen komen. Om uh, mee te kunnen doen. En dit is uh, al het werk wat hij uh, even in één dag uh, tijd heeft uh, opgenomen. Nou, dat, uh, dat lijkt me sterk. Ik ga gewoon eens dus even voor. Hij heeft er in ieder geval één dag ah, geplaatst. Heeft, uh, in één dag heeft hij alles uh, geplaatst. Maar weet je wat wij gaan doen? Wij gaan, we gaan er even uh, in luisteren. Uh, we gaan uh, even gewoon uh, met, de, met de onderste beginnen. En uh, dan horen we wel wat het uh, resultaat is. Hier is Tony Sprok. Zoals die werkelijkheid, where I go... Hold go. I'm Die Jaap zie je in één keer naar zijn ja. koptelefoon grijpen. Ja, naar hij, de telefoon. Hij gaat over, Marcus. Dus laat maar eens even horen. Wat, uh, ho, ho, wat is ho, ho, Ik, we wel wel ik wel weet niet wat, wat dat is, maar uh, zullen we van eens open houden. Hij op over, Marcus. Dus uh, gooi is, maar even op de ja, vork. Ja. Is, ja, eens, eens kijken ik of hij opneemt. Of die, uh, ja. die opneemt. Uh, ik, ik heb hem opgenomen. Je, je hebt kijk, opgenomen. Kijk, ja. We hadden nog maar zo'n weinig seconden over, team. Dat we dus heel snel moesten doen. En ik had je nummer niet 1, 2, 3 bij de hand. Dus ik moest mijn mobiel bij. En die protesteerde hevig. En we zaten net 30 seconden voor het einde van het nummer. Dus kan je nagaan hoe snel Lekkerij dat moet. Lekkere planning. planning. Ja, ja. Nou, we, we, no nee, maar we hebben je gelijk meteen in de uitzending getrokken. Dus uh, bij ja. deze. Uh, even voor de mensen thuis. Tim van Doorn. Uh, finalist uh, geweest uh, bij de Grote Prijs van Nederland van, uh, van 2012. Bij de singer Songwriters. Uh, ik had, uh, ik had uh, ergens op uh, gestemd. Uh, en Marcus, die was uh, een held voor Tim van Doorn. Want die heeft op hem gestemd in de finale. Kijk, dus. dat doet mij altijd deugd. Waarom jij niet? <laughs> waarom ik niet? Ja, ik, ik, ik, ik, het is een gewetensvraag. Op wie heb ik eigenlijk ook weer gestemd? Nou, niet, niet in ieder geval op de Wiener. Ik, ik volgens mij heb ik op uh, Please Be Frank gestemd toen. toen. Oh, maar dat is op zich een goede keuze geweest. Ja, dat vond ik uh, heel apart. Uh, uiteindelijk is het niet geworden. Maar goed, uh, ja, uh, en, uh, ik weet nou niet uh, precies wie de publieksprijs uh, had gehad. Was jij dat of was dat iemand anders uh, hm. geweest? Nee, dat waren de jongens van... Uh, uh, oh ja, Lieve Bertha, ja, die waren dat. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, die, hadden, die, ging, ja, die hadden een buslading meegenomen, geloof ik, ja. in de Paradiso. Ja, dus, ja <laughs> dat was, uh, was een goede fanclub. <laughs> ja, daar konden, we, daar, daar konden een hoop mensen niet tegenop. Dan nou, was het ook wel het erg moeilijk kiezen, hoor. Er waren een hele hoop goede artiesten. Ja, ja, ja. ja, ja dat, dat wel. Het, het kwaliteitsverschil was minimaal, vond ik eerlijk gezegd, bij deze afgelopen finale. Uh, goed, ja, is dat, smaak, hè? Ja, dat, dat is muziek altijd, uh, dat, ja. dat, uh, ja, daar kunnen wij niks aan doen, maar ja, de een vindt het druk en de ander vindt het gewoon fantastisch en uh, ja, uh, zo uh, blijf je aan de gang. Maar goed ja. Tim, jij hebt in die tussentijd heb jij geloof ik twee EP's gemaakt, zelfs eentje voordat je in de finale stond en geloof ik één net nadat je in de finale heeft, uh, hebt uh, gestaan. Toen heb jij uh, twee EP's Stop. uitgebracht, He? zo was het toch? Ja. Ja, ja, ja het, het, het, het, het waren ze niet allebei ervoor. Ik ben ook even. Mijn geheugen is ook een zee, hoor. Ja. Ik ben muzikant. Ik, de, ik, ja, dat tweede is van mij inderdaad er net na geweest. Maar ja. het verhaal twee klopt. Ja, het verhaal twee klopt. Jake <laughs> en Clara, dat was dit eerste. Dat, dat, dat, dat was toen ja. uh, na je avond in Pieter uh, Waarbij uh, nogal een beetje mensen uh, aan de bar stonden te praten, geloof ik, had ik het idee. Ja. Het was, uh, was, een, uh, was een beetje een rare avond, vond ik, uh, vond ik wat, dat, uh, wat dat er gaat. Ja, in dat geval was volgens mij ook één artiest die veel mensen mee had genomen, wat ja. natuurlijk helemaal niks mis mee is, maar die, die waren snel verveeld door de rest. Zoiets was het, ik ja, denk ja, dat. Dat uh, nog gezellig. Maar. Ja, uiteindelijk waren daar, stonden daar gewoon twee, uh, naar mijn idee, twee hele goede singer-songwriters. Dat was jij en dat was Emil Landman, ja. kan ik me nog herinneren. Want, uh, <laughs> Uh, want... dus is die jongen die zijn gitaar op een gegeven moment op school deed. Sterker nog, ja, we, hebben, prachtig, hem... we hebben hem ook hier in de studio uh, gehad, uh, Emiel. Maar goed, uh, we gaan het over jou hebben, want uh, dit zijn hele leuke uh, sociale praatjes over, uh, <laughs> over de telefoon. Maar daar hebben we je niet voor. Uh, want uh, jij bent of bezig, of je bent net klaar met, uh, met, uh, met het album wat jij gemaakt hebt. Hè? Ja, nou ja, het creatieve proces van het maken zo is, is het net klaar en uh, ik heb, uh, zeg maar, uh, ik heb uh, vorige week of ja, anderhalve week geleden 500 stuks ervan binnen gekregen, <laughs> ah. dus uh, nu begint het, uh, het, het leuren, uh, nu moet de salesman zeg maar uh, aan de slag, uh, ja. de salesman Tim van Doren. Ja, oké, okay. uh, ik, ik ga er even van je afnemen, maar ik wilde net uh, wat overmaken en toen zei hij, rekeningnummer rekening noemen klopt niet. Dat is lekker. zei dat? Ja, dat zei hij. Uh, dus ik, uh, ik, ik moet nog even wachten. Maar dat uh, regel ik ja. wel even na, uh, buiten de uitzending even om. Want anders dan, <laughs> dan wordt het zo'n uh, zo verhaal. Maar uh, even over ja. de this minor side effect. Want, uh, ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ik ben daar uiteindelijk, want uh, dat is wel gaaf want je had het net over die twee EP'tjes en die zijn eigenlijk erna geschreven. Ja. Uh, ik ben, uh, de, deze plaat was eigenlijk uh, uh, altijd het einddoel, zeg maar. Ja. En, uh, ik, ik, op een gegeven moment had ik door dat het te lang ging duren, want ik ben uiteindelijk twee jaar geleden in de zomer ben ik eraan begonnen. Ja. En uh, dus ik heb twee jaar lang zitten schaven daaraan. En op een gegeven moment dacht ik: ja, maar ik wil toch al wel een beetje live gaan spelen. En daarvoor heb je toch wel iets van muziek nodig. Mm -hmm. Dus de, de EP's zijn als het ware prologen. Dus uh, voorverhaaltjes geworden van uh, het echte album. Of het echte boek. Want er zit ook een heel boek bij. Mm -hmm. uh, wat dus maar een side effect is. Uh, en, en, juist, het, het, het vertelt zich dus als een verhaal, begrijp ik wel. Uit ja, woorden. ik. ik... Ja, ik zat ten tijde van... Uh, toen, ik, toen ik begon met schrijven, zat ik nog in Clueless, mijn, uh, mijn oude band. en uh -huh. uh, Daar was ik zanger, gitarist uh, en frontman, zeg maar. Dus. En ik wou ook iets anders daarnaast gaan doen. Maar ja, goed, als, als ik gewoon liedjes zou gaan schrijven op gitaar en zang... dan zou het een akoestische versie van die band worden. Uh -huh. uh, dus dat interesseerde mij niet zo heel erg. En toen bedacht ik me dat ik... Uh, vroeger las ik niet zoveel, behalve Roald Dahl boeken. En uh, uh, ik wou iets maken wat een beetje in die stijl... Uh, uh, was En uh, dat is het uiteindelijk ook geworden met echte illustraties. En het is een soort van jongensboek geworden ja. over, over Jake en Clara. Ja, wat, wat heb jij eigenlijk met, uh, met uh, Roald Dahl? Want uh, je begint erover, maar waar, wat heb jij met Roald Dahl dan? Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel, behalve dat ik vroeger echt een verschuwelijke hekel aan lezen had, behalve als het een Roald Dahl boek was. Waarom dat is, weet ik niet precies, maar die boeken die las ik echt zo uit. Ja. Dat uh, kon ik echt in een dag zo doorlezen. Ja. En voor de rest vond ik niks interessanter als het om lezen ging. Ja, behalve de Donald Duck. Maar ja. Ja, nou ja, goed. Daar is de tekenaar ook inmiddels uh, met pensioen gegaan, hoorde ik een paar weken terug. Dus, uh, dus ja, wat dat er ja. gaat, uh, uh, tijden veranderen. Uh, ja, goed. Dit minor, is Minor Side effect. Wat kenmerkt uh, dat album? Uh, is het, uh, ja, waar, waar, waar kun je het mee vergelijken? Ja, wij zijn in Nederland altijd van vergelijken, maar waar, ja. wat, hoe kunnen we dat inschatten? Waar kunnen we het inschalen? Um, nou ja, wat een hele goeie is, is dat het uh, vier of vijf nummers zijn gemixt door Ken Stringfellow, uh, mm. een zanger van de Posi's, uh, yeah. en hij speelt ook mee op één nummer en dat is wel een van mijn, van mijn helden, dus dat is voor mij echt een, een uh, major uh, melpaal dat hij gewoon meespeelt op mijn, uh, mijn plaat. Yeah. Uh, dus de Posies uh, zou ik het wel echt mee vergelijken, maar dat is misschien niet zo heel bekend. Uh, ben Foltz, uh, pianist, uh, ook uit Amerika, die ik echt helemaal te gek vind. Mm -hmm. um, Eels, ja. dus is van mijn van mijn helden uh -huh. voor de rest ja ik ben uh, ook vanwege mijn oude bandje natuurlijk ik ben altijd ik ben opgegroeid met punk dus uh, ik denk dat nog steeds het, het puntige van de punk en het uh, no nonsense uh, gebeuren dat dat er nog wel in zit tenminste dat is me al een paar keer verteld uh -huh. het zijn echt wel uh, liedjes met kop en staart zeg maar dus uh -huh. Ja. Ik denk dat dat er ook nog wel een beetje in zit. Ja. Uh, zijn er al mensen die uh, al gereageerd hebben op uh, dit, uh, dit verhaal... wat je nu aan het uh, doen bent? Uh, met, met this, this sign, uh, minor side effect. Want ik zag uh, gisteren ook nog uh, een post uh, voorbij komen... dat je bij Radio West uh, geweest bent. Dus ja, ja mijn vraag is... Uh, uh, zijn er al mensen die, uh, die dit al uh, onder de pet hebben... en al weet van hebben van dit uh, album van jou? Nou ja, ik ben nu, uh, en, en daarom ben ik ook zeer dankbaar dat ik bij jullie even in de uitzending mocht. Maar ik ben natuurlijk nu uh, druk bezig met de pro, uh, promo en, uh, en ook met de single, uh, yeah, Easy, om die echt uh, aan, aan, de, aan de man te brengen. En op, op, tot op nu heb ik eigenlijk alleen nog maar positieve reacties gehad. en uh, uh, Zeer positief. En dat is gewoon vooral omdat ik denk, tenminste dat denk ik natuurlijk, dat weet ik niet zeker, maar omdat het gewoon echt wel iets anders is geworden. Het is echt een, uh, de vormgeving is ook niet gewoon een cd'tje, maar het is echt een boek. Ja. met uh, uh, per nummer, elk nummer is als het ware een hoofdstuk van het, uh, van het boek... met een illustratie erbij en het is, het is een heel mooi, een mooi totaalpakketje geworden. Ja. En, uh, dat, dat hoor ik ook steeds van mensen als ze het zien. Zo van Oké, okay, dit is echt wel wat anders en dat, dat is precies mijn bedoeling... Dat het echt wel wat anders is dan een gemiddelde. Gewoon, dan gewoon een cd'tje uitbrengen. Ja. Uh, het is niet het enige wat je, wat je doet. Hè? Easy, uh, dat, is, uh, dat is dus nu de single die we zo dadelijk ook gaan draaien. We wilden hem eigenlijk al twee weken, uh, twee weken terug wilden hem al draaien. Maar uh, toen zei je van. Oh, wacht nog eventjes. Uh, want uh, dan wil ik hem nog even wel uh, toelichten. Was leuk ja. geweest. Want we hadden Chris uh, Kok hier uh, bij ons in de studio. Dus uh, dan had hij hem even kunnen, kunnen meeluisteren. Maar uh, dat. Uh, nou goed. Oké, okay, dat hebben we niet ik gedaan. Wie luistert hij vanavond? Nou ja, hij, ik. Ik weet niet of hij die, of die dat doet. Maar uh, je weet het maar nooit. Uh, uh, wat je ook doet. Is uh, wel een, ja, ook andere mensen begeleiden. En wat ik nou leuk vind. Uh, f, ja, het afgelopen jaar kom ik uh, ineens in Almere terecht. Uh, dat moet je ja. wel wat zeggen. Bij Sandy Deen Die uh, af en toe wel eens uh, van, die, van die dingen organiseert. Uh, onwijs mooi gezongen. En ineens was daar Mary Lou. En die zegt: hey, yes, Ja, eh, En nou, nu begint bij jou ook het alarmbelletje te rinkelen. En die zegt: Ja, ik heb, ja. Uh, ik heb een beetje de hulp gehad van Tim van Doren. Wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat is dat uh, met, uh, met jou en Mary Lou? Is dat uh, ja, geen verhouding, maar in de zin van: uh, ja, ja, want anders gaan er weer geruchten de wereld in. En, uh, ja, inderdaad. Jouw lieve vriendin, ja, Winnie... <laughs> ja, nee. Nee. nee, ik ben uh, in principe. Uh, nou goed, naast gewoon zelf muzikant vind ik het heel erg leuk om op te nemen. Dus ik heb een soort van klein studiootje aan huis. Ja. En uh, daar neem ik veel op. Dus Mary Lou heeft het eerste EP'tje ook bij mij opgenomen. Is he? ook. Ja, ja klopt. Ja. En The Road Home, die, die toevallig op dit moment bij 3FM zitten, die zijn nu Series Talent uh, geworden. Mm -hmm. Die EP heb ik ook net, uh, net opgenomen. Dus die is volgens mij vorige maand uitgekomen. Dus dat is ook. Uh, Nee, zeer voldoende werk hoor, maar zo te zeggen. Oké, okay, dus dat, uh, dat doe je dan, dan nog uh, gewoon erbij. En uh, je bent ook uh, serieus bezig om ook die mensen gewoon een handje te helpen. Ja, nou ja goed, dat is, uh, kijk, het, het is natuurlijk niet helemaal... Het is, ze, ze, ze, ze betalen voor de diensten, om het maar even ja, dat... zo te zeggen. Maar het is inderdaad... Mijn, uh, het, het opnemen is een hele grote passie van me. Ja. Ik denk dat het uh, echt uh, ook het, het maken van de plaat, denk ik, dat ik bijna net zo leuk vond vind als straks het, het live spelen van de plaat. Okay. Dus uh, ik ben enorm studio-fanaat. Ja, dat is, dat, nou ja, dat, dat heb je me wel eens verteld. Uh, eerst volgende optredens, want ik neem aan dat je nog uh, wel iets uh, gaat doen uh, de komende tijd. Zo, ja, dan vraag je wel even. Nou hoor. goed, laten we, zeggen, laten we ons beperken tot uh, de, deze komende week. Of uh, wat, wat, wat, uh, Even vluchtig in de agenda kijken. Uh, heel simpel, aanstaande zondag speel ik in Arnhem. Mm -hmm. Uh, en uh, ik ga onder de, terwijl ik de computer aanzet, ga ik even kijken of ik nog even een twintig seconden kan bluffen. Uh, <laughs> en voor de rest, ja, het, het is nog een klein beetje stilte voor de storm. In september, ja. 1 september, komt een plaat uit en dan gaan we een release -shock in attack doen. Ja. En vanaf dan is het zeg maar behoorlijk druk, in september heb ik volgens mij van 10 of 12 shows staan. Dus dat is, uh, dat is echt, uh, echt heerlijk dat ja. ik gewoon die plaat echt kan uh, gaan promoten. Voor nu is het, ja, wat ik zeg, een beetje stilte voor de storm. Ja, en, uh, de ik neem aan dat je ook uh, misschien uh, deze kant uh, op uh, gaat komen, want uh, ze zullen toch wel eens langzamerhand ja, we een beetje denken van uh, ja, we, we kennen die uh, Tim van Doorn wel. <laughs> Ja, nee, ik, ik, ik kom heel graag even bij jullie buurten, dus um, ik, uh, ik, ik ga gewoon even proberen of we dat kunnen combineren met een toffe show, dat ja. mensen mij ook zeg maar in de fles kunnen zien. Ja. Dat vind ik altijd wel gezellig, ja. dus uh, nee, maar dat, dat, dat, dat komt zeker goed. Weet je wat wij gaan doen? We gaan sowieso eerst uh, even jouw protégé uh, draaien, dat is uh, Mirilou met Aging, en daarna gaan we even die single van jou uh, erachter uh, zetten. Dat lijkt me dat wel leuk. Dat doet mij zeer deugd. Uh, ja, want uh, ik denk dat het, het was wel leuk omdat we ook uh, die link naar Mary Lou hebben gemaakt. Uh, verdient ze ja. dan toch ook wel even de, nog uh, de aandacht met haar EP. Uh, Tim, oh, ja, dankjewel voor uh, het moment. Ik moet je alleen nog even buiten de uitzendingen, maar dan ga ik de luisteraars niet mee lastigvallen. Ja, nou helemaal goed. Hey, uh, jullie ook super, bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, ja. we, we, we houden het in de uh, gaten. Dankjewel. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, we gaan uh, eerst uh, Lou draaien met uh, dat uh, nummer You van, uh, van het uh, EP uh, Aging... die uh, medegemaakt is, uh, mede is door uh, Tim van Doren. Hier is ze uh, dus. Ook doet hij uh, korter dan uh, wat, uh, wat er gezegd wordt. Uh, 20 seconden hadden we dus uh, kennelijk over. Ja, het uh, was dit uh, nieuwe nummer van uh, Tim van Doorn. Easy. Uh, terug te vinden op uh, This Minor Side Effect. Zoals die uh, volledig heet. Uh, dat is het album uh, wat, we, wat we van hem uh, gaan krijgen en uh, gaan draaien. Want dat, is, uh, dat leek mij wel leuk. En... Uh, ja, wat ik altijd... Uh, oh ja, Dis, inderdaad. Dis Minor Side Effect. Zo heet, uh, zo heet het album. Uh, dat is even voor de, de mensen thuis. Daarvoor hadden we Mary Lou met uh, uh, het uh, nummer You. En dat uh, komt van de EP Aging. Daar heeft uh, Tim enige bemoeienis uh, mee gehad. Uh, door haar uh, uh, te helpen met het uh, opnemen van de, van de EP. Uh, en ja, we hebben uh, Mary Lou zelf ook uh, nog uh, hier uh, aan het woord gelaten... door middel van uh, het interview wat ik uh, met haar had in Almere. En uh, daar heeft ze het een en ander verteld over de, de uh, muziek die ze maakte. Dus dat uh, hebben we in ieder geval al uh, gedaan. Nu, tijd voor uh, Rebecca Sier. En uh, dat nummer dat, uh, wat, uh, wat wij hier gaan draaien, dat heet Indecisive. Mm. Van, uh, Zee, de van Rebecca Sier bracht de tijd op, uh, nou laten we zeggen zeven minuten voor de tien, zo'n beetje. Ja, nee, ja, zes minuten voor tien. Zes minuten voor tien. Nou, daar hebben we nog een minuut over in ieder geval. Uh, ja, uh, voor de rest uh, is er niet zo gek veel uh, te melden van, uh, van het front. Uh, er is al het een en ander gezegd door uh, Alan Luring van de uh, Tide En van uh, Tim van Doorn die het een en ander uh, gezegd heeft... Uh, over wat, uh, wat zijn activiteiten zijn de, de komende tijd. Uh, wat wij gaan doen uh, is uh, voorlopig ook nog uh, op zoek uh, gaan... naar uh, mensen die geïnteresseerd zijn om hier te komen, komen spelen of het ze een en ander vertellen over hun muziek. Uh, net bijvoorbeeld hadden we bijvoorbeeld Nausicaa helemaal aan het begin... en Sommerhus met uh, Vera Jessen-Jurend en haar man Peter Jessen. Uh, dat zijn uh, misschien mensen die binnenkort uh, nog wel hier uh, bij, uh, bij ons uh, langs uh, zullen gaan komen. Uh, al is het dan maar om uh, te vertellen over de muziek die zij uh, maken. Nausicaa uh, maakt een beetje elektropop... En uh, de twee uh, uh, echte lieden, Jessen en Jurend, die maken uh, een beetje uh, huiskamermuziek. Goed, het laatste stuk is uh, van Steven Siemens. Uh, is uh, van uh, het uh, album Heersij. Uh, vorige week hebben we al wat uh, nummers uh, gedraaid. En uh, hier uh, gaan we mee afsluiten. Ik denk dat we nu al uh, kunnen zeggen. Ja. Tot uh, volgende, volgende week. week. Ja, ja, ja, het komt nog steeds niet uh, helemaal goed nee, uit. Ja, je verzint ook steeds uh, weer wat anders. Nou, Hier is Albi, je Johnny Cash van Steven Simmons. Uh, inderdaad, tot volgende week. Dag. Ja. A Midwest town. Played my show, took my papers. And the reason I hung around. The reason had long, long legs and a skirt that went so high. And the reason had a long blonde hair, big, big brown eyes. Not be Old Johnny Cash if you be my Audrey Hepburn. Foot turns Step into this ring of fire, feel it, baby, burn. Burn, burn, I stepped into a vortex, black hole of space and time. I looked up and it's been five days since I seen that heart of mine. She asked if I believed in love with you and Johnny Kind. She asked me if I always wore black, cause it suits me fine. Not be your Johnny Cash, if you could be my Audrey Hepburn. Not walk that line. If I it, baby, burn, burn, burn I played Paris, Amsterdam with girls on box. Brussels leaves me breathless Gilly every time London, Dublin, New York, L.A. Women have such style Some in.